Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermiste onderzeer in Indonesië is gevonden.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 van de onderzeeër. Turkije, roept de Amerikaanse ambassadeur op het matje. Het land is woest dat president Biden gisteren de massamoord op Armeniërs een eeuw geleden genocide heeft genoemd. Want dat ligt volgens onze correspondent gevoelig. De Weerstand tegen die term genocide is enorm. Dit is een heel gepolariseerd land, maar over één onderwerp is vriend en vijand het wel eens. Dat is de Armeense kwestie. Op het Spaanse eiland Mallorca is een man opgepakt die met opzet mensen besmette met corona. De man kwam ziek op zijn werk, maar weigerde naar huis te gaan. Hij deed wel een test, maar ging daarna lekker nog naar de sportschool. Volgende dag zat hij weer op zijn werk met 40 graden koorts. Toen hij de uitslag van zijn test kreeg, ging hij nog steeds niet naar huis. In plaats daarvan liet hij zijn mondkapje zakken en begon hij mensen in hun gezicht te hoesten. De man zou 22 mensen besmet hebben. Engelse profvoetballers boycotten volgend weekend alle social media vier dagen lang posten ze niks op Insta of Twitter. Het is een protest tegen online haat en racisme. De clubs zijn het zat dat bijvoorbeeld zwarte spelers worden gediscrimineerd. Door letterlijk op zwart te gaan willen ze een signaal afgeven. Een goed idee, zegt deze zwarte speler van Sheffield. It's been it's to me, happened to me last season, it's happened to many continuous players uh, this year, and you know I think something needs to happen. It's too easy. Um...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 En zo beginnen we deze zondagmiddag weer lekker. Je de muziek van The President en you're gonna like it. Nou, het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Wij zijn er ook weer, Studio Tolweg 10A, naast de vaccinatielocatie. En vandaag gaat dat gewoon door, Albert-Jan. Ja, klopt. Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Welkom bij Zandvoort op zondag. Drie uur lang live vanaf, zoals jij al juist terecht zei... Tolweg 10A, Mediapark, Zandvoort. Zo is het. Uh, ja, oké, okay. hiernaast wordt gevaccineerd. Maar we hebben ook een vol programma, hoor. Een heel vol programma. programma Want ja, met name uiteraard ook de wedstrijd van Ajax vanmiddag. Alleen ik heb begrepen dat ze nog geen kampioen kunnen worden. Nee, en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Ja, ja, ja. Geef ja. mij maar weer de schuld. PSV moet, uh, even goed rekenen, uh, uh, uh, zes keer scoren of vijf keer scoren om één echt doelpunt te maken. Ik vind dat knap hoor. Maar goed, daarover later meer tijdens het voetbaloverzicht, iets over half drie. Goed, wat gaan we vandaag doen? Nou, om twee uur is uh, de Formule E gestart. Die rijden we momenteel vandaag de ronde zes en, uh, op het circuit van Valencia. En uh, de race vijf gisteren werd door Nick de Vries uh, gewonnen. Dus die staat nu uh, met 57 punten uh, uh, op kop... in het wereldkampioenschap van de E-formule. En gevolgd door de Belg. Stof en teamgenoot Stoffel van Doorn op 48. Dat gaan we voor u volgen. We volgen ook voetbal. Er wordt vanmiddag ook gewielrend. Ook als daar iets te melden is. Dus een pas de nakeluik. Dus als er wat te melden is, dan zullen we dat zeker ook doen. Uh, verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, we besteden natuurlijk aandacht aan de zandkastelen uh, die binnenkort weer gaan beginnen. En over de entree Zandvoort waar uh, de amateurfotografen een bijdrage kunnen leveren. En natuurlijk kijken we even vooruit op Koningsdag. Half drie het weerbericht. Uh, dat of het zo blijft of het zonnetje vandaag nog doorbreekt. Uh, uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ook vandaag Dieren van de Week, kan ik wel zeggen, om half vijf. Nou, dat was gisteren voor de eerste keer in onze twintigjarige samenwerking en het uitzenden van Dier van de Week. Dat er geen dier te bekennen is in het dierenasiel. We hadden de laatste weken Diesel, Amy en Bliksem en ook die laatste drie hebben een thuis gevonden. Dus er zit geen dier in van de week vandaag in. Dat betekent Rob dat jij voor Zandvoort op zondag live een uh, live registratie van een artiest of, uh, of uh, band, in de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn, uh, je gedachten kan laten gaan voor een lange versie. Ja, klopt, maar die uh, die ik uitgekozen heb is niet zo lang, dus. Uh... Ja, dan, uh, oké, okay. maar in ieder geval uh, daar. Komt goed, uh, komt goed. Gedicht van de dag. Ik heb er weer een aantal voor je uitgezocht. En uh, uh, gisteren uh, hebben we het in het Frans geprobeerd. En uh, ik wil je niet beïnvloeden, maar ik zou zeggen... Uh, bekijk de stapel straks even en uh, laat je uh, inspireren voor het uh, gedicht van de dag. Uiteraard ook Zandvoorts nieuws in het kort. Iets over half, uh, ook uh, in het tweede gedeelte van het eerste uur... Uh, gaan we terug naar de tentoonstelling Vrijheid op het Badhuisplein. Want die was afgelopen dinsdagmiddag officieel geopend. Uh, onze collega Jaap Koper was daar aanwezig en sprak met diverse leerlingen... en uh, uh, ja, be bekende Zandvoorters, om het zo maar eens te zeggen. En uh, die interviews krijgt u in het tweede deel van het eerste uur van Zandvoort op zondag. In het tweede uur herhalen we het interview... wat uh, go uh, bij Goedemorgen Zandvoort gisteren door onze collega Ben Zonneveld werd verzorgd. En het gesprek wat hij had met Raymond van Haafden, uh, het gesprek met de wethouder ging over de voortgang van de site-events en nog andere belangrijke lopende zaken. Dat in het tweede uur. Half vier had ik al gezegd. De evenementenagenda, verder natuurlijk nog bijdragen uh, in het tweede uur over Zandvoort. Loopt uit voor zieke Liam, die, die dag is uh, geweest. En onze collega's van NHTV waren daarbij aanwezig. Uh, ik zou zeggen, kwart over vier hebben we natuurlijk Pits Report. Uh, voetbal divisie had ik al gezegd. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Gaan we zeker doen tussen twee en uh, vijf uur. De Zandvoortse Radio, www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg, Tina. En tot aan vijf uur zijn wij er met niet alleen informatie... maar uiteraard ook hele leuke platen... Wat dacht je van deze foute plaat uit de jaren 80, Tiffany? Foute muziek bij CFM Sanford op deze zondagmiddag. Jor Tiffany, nu Miley Cyrus en daarna het nieuws in het kort. Eerst Midnight Sky. de, de grote heer van uh, Miley Cyrus in de Midnight Sky. Het is uh, kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws. Is het in het kort of is er weer uh, veel gebeurd, uh, Albert-Jan? Ik zal snel praten. Oké, okay, heel goed. <laughs> nee, nee, kijk wel even. Allereerst, het raadhuis is op dinsdag 27 april en woensdag 5 mei gesloten... vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van handhaving blijft wel bereikbaar.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 Verder zijn er ook andere regels ten aanzien van de, GT, uh, GT, uh, de GFT en de duocontainers en de remise. Uh, maar daarvoor kijkt u even op de website van de gemeente Zandvoort voor het hele verhaal. De Formule 1-teams kunnen sluiproute via het strand van Noordwijk naar het circuit van Zandvoort ook dit jaar alvast op hun buik schrijven. Op het Zandvoortse asfalt mag het rubber misschien weer gaan branden in het weekend van 5 september. Maar het strandreservaat Noordvoort ontsnapt nu al zeker aan een dikke bandensporen. Want de gemeente Noordwijk heeft bij voorbaat besloten niet mee te werken aan een vergunning. We hebben de organisatie laten weten dat het doen van een gunningsaanvraag geen zin heeft. Een vergunning wordt niet verstrekt, al dus de gemeente.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 Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws. Uiteraard ook uh, na te lezen op de CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is uh, zo in de Play Store uh, verkrijgbaar uh, van uh, Androids. En kijk anders even op uh, internet onder CFM-app. Straks om half drie, dan uh, gaat uh, Ajax uh, voetballen Albert-Jan. En wil je de wedstrijd uh, live kijken en heb je een ziggo uh, abonnement... Dan heb je Marcel, want uh, alle wedstrijden worden dit weekend uh, voor iedereen, uh, zeg maar, uh, uitgezonden. Dus iedereen, ook al heb je geen abonnement, kan uh, op kanaal 421 tot en met uh, 423 de wedstrijden volgen. Zo ook uh, de wedstrijd die zo dadelijk uh, gaat starten. Dan hebben we het over Ajax. En uiteraard houden wij de wedstrijd ook in de gaten. Dus je kan ook gewoon de radio aanhouden, hoor je het ook. Als je de programmaleider van uh, CFM uh, kent, Albert-Jan, ja. dan weet je dat je beter uh, kan gehoorzamen en ook de gauwe oude muziek gewoon draaien, want we moeten twee uh, per uur draaien in je programma. Nou ja, ja dit is gauwe oude nummer één uh, programmaleider. Heb je hem even genoteerd? Oké, okay, dan is het goed. Dus <laughs> zo dadelijk het uh, weerbericht. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Michael McDonald's. Hier is uh, Sweet Freedom. Van uh, CFM Jorden, uh, Michael McDonald en Street Freedom. <stoot> weerbericht. Het uh, klokje voor mij zegt dat het uh, half drie is geworden. Dat betekent hoog tijd voor het uh, weerberichten, Albert Jans. Ja, is Heb je goede berichten, anders mag het niet, hoor. <hij <hijES> nou ja, ik doel, het is, is voor meerdere uitleg vatbaar, maar ik ben wel een beetje positief. Oké, okay, ja, het zonnetje begint ook meteen te schijnen, dus ja. uh, ga je gang. Na een koude nacht uh, wordt het in de middag uh, vandaag niet veel warmer dan 10 tot 13 graden. Wolkenvelden worden vanmiddag afgewisseld met zonnige momenten. En het blijft droog. Vooral in de middag laat de zon zich zien. De wind waait uit noordelijke richtingen en is meest matig. Af, uh, maandag verloopt eveneens droog met zonnige perioden. Het wordt dan 10 tot 14 graden. De hoogste temperaturen voorzien we in het zuiden. Gaan we naar de dinsdag, uh, de Koningsdag. Op, ook op Koningsdag begint de dag koud, maar rustig. Verder is het vrij zonnig en blijft het droog. Er waait een oostelijke wind en smiddags is het rond de 14 graden. Gaan we naar de woensdag. Woensdag kan de temperatuur op de meeste plaatsen nog een graadje hoger worden... en een maxima van 16 graden zijn mogelijk in het zuiden. Er is een zonnige periode. In het zuiden valt hier en daar een bui en later op de dag. Donderdag, Donderdag heeft de weer, is de temperatuur weer lager uit, uit als de wind naar het noorden draait. Smiddags is het 11 tot 14 graden. Ook kunnen er buien vallen... En op de onze voormalige Koninginnedag, op vrijdag 30 april, weinig veranderingen. Vrijdag is de kans op buien en is het ronduit fris met 10 tot en met 13 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 10 graden Celsius en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 3 graden. De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 13 graden overdag. En s'nachts is het ongeveer 4 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig windkracht 3. En vanaf donderdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder en s'nachts warmer. En dan zijn de terrassen net open, Albertjan. Dus je wordt weer bedankt. Graag, gedaan. Fijn, dat was het weerbericht. Goedemiddag. Dat was het weer. Ziet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 als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet. De nieuwe Edcilia Romle. En rustpunt. Ja, speciaal voor coronatijd heeft ze dit plaatje uitgebracht. En het is een steun, een hart onder de riem, een steun in de rug voor met name de jeugd en de kinderen. Maar ook voor onze volwassenen, Albert Jan. Nou ja, zo is het. Ja, prachtig. Ja, het is een mooie single. Dus we gaan eens even kijken naar het voetbal. We beginnen met de wedstrijd van vrijdag. Wat gebeurde daar? Dat spel Willem II ontving thuis RKC Waalwijk, eindstand 1 tegen 0. En dan gaan we naar de zaterdag, SC Heerenveen tegen Pek Zwolle, daar is het 0 tegen 2 geworden. En dan mag jij PSV zeggen. Nou, PSV uh, uh, tegen, uh, uh, thuis tegen FC Groningen, eindstand 1-0. U moet de samenvatting zien vanavond, want PSV heeft vijf keer gescoord om één goal te maken. En die was, nog, die was ook trouwens onterecht. Dus uh, eigenlijk had het 0-0 moeten zijn. Misschien waren die anderen wel terecht. Dus... Nee, buiten, die waren allemaal buitenspel. Oké, okay, oké. Okay. Sparta-Rotterdam tegen VVV Venlo. Daar werd het 2 tegen 0. Vandaag, uh, ja, goeiedag voor FCM. Want die wedstrijd begon om kwart over 12. Die speelde thuis tegen Heracles Almelo. Eindstand 3-1. Goeiedag. En dan om half drie Ajax tegen AZ. Nou, nits begonnen 0-0. Zo ook ADO Den Haag thuis tegen Fortuna Sittard, 0-0. Kwart voor vijf, twee wedstrijden Albert-Jan Feyenoord tegen Vitesse. Mooie wedstrijd. En hebben we nog SP, ook om kwart voor vijf SV Twente thuis tegen Utrecht. Wij gaan de wedstrijden in de gaten houden. Eerst gaan we zometeen uh, terug, of terug naar afgelopen woensdag. Dinsdag. Dinsdag? Dinsdag. Oké, okay. ja, dinsdag. Naar het uh, Badhuisplein.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 I know it's gonna be A lovely day A lovely day When the day that lies ahead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 Always seems to know the way And Then I look De man Bill Weeres heeft heel veel mooie platen gemaakt. Wat denk je bijvoorbeeld van Lino? niet. Maar deze is natuurlijk een van de grootste platen geweest. We hoorde A Lovely Day, een mooie dag, een mooie zondag in Zandvoort. En vandaag ging op deze mooie zondag heel veel aandacht voor sports. Maar niet alleen dat, we blikken ook terug op afgelopen week. En we gaan nu terug naar afgelopen dinsdagmiddag. De tentoonstelling Vrijheid op het Badhuisplein... is dinsdagmiddag officieel door wethouder Gert-Jan Bluis geopend. De foto-expositie bestaat uit affiches gemaakt door leerlingen van de basisscholen. Onze collega Jaap Koper uh, was daarbij aanwezig. Uh, de presentator van het programma Zandvoortse Zaken. En sprak daar met diverse aanwezigen. Allereerst natuurlijk met de leerlingen. Ik begin uh, met Jolinda, want zij is ook een van de mensen die met dat affiche bezig is geweest. Hoe vond je het om het te doen? Spannend. Wat was er zo, zo spannend aan, denk je? Uh, dat er allemaal belangrijke mensen kwamen kijken. Ja, want hoe sta je dan op een gegeven moment als je dat voor moet uh, dragen? Ja, ik stond een beetje te trillen. Maar vind je het ook belangrijk dat je het uh, uitdraagt? Uh, ja. Uh, wat zegt vrijheid voor jou? Nou, dat je mag doen wat je wil zonder dat dat niet mag. Dan ga ik naar je buurman, Dick jij mocht uh, het spits bijten? Uh, ja, ik was het eerste inderdaad. Hoe ja. was het dat? Het uh, was wel een beetje spannend, maar ook leuk. Doen? Ja, Wacht even, want ik moet even het snoeren van mijn, van mijn microfoon weghalen. Uh, maar, uh, want, want jullie zijn natuurlijk uh, aan dat les, uh, die les, uh, ja, met die les begonnen. Hoe vond je dat om te, de, om te doen? Uh, ik vond het uh, wel leuk en geniaal, bedacht. Want het is, er moet gewoon meer tijd aan besteden worden. En het is belangrijk dat we weten wat vrijheid is. Neem je dat ook mee? Voor later, denk je? Ja. Ik ga het sowieso aan mijn kinderen doorgeven als ik die e-road krijg. En jij Sierra, want jij stond er ook bij. Uh, hoe voel je dat om te doen? Zo eventjes voor dat publiek allemaal. Ja, ik vond het ook wel erg leuk. En ook spannend. gewoon, ja... En uh, als je zelf ook uh, kijkt naar wat je gedaan hebt, vond je dat ook leuk om te doen, die, uh, die uh, opdracht om adviesjes te maken? Jazeker, ik vond het ook best bijzonder dat we het daar ook over hadden en zo, over dat onderwerp. En ik vond het ook super leuk om te doen, ja. Want, want ik neem aan dat je ook met, uh, met leraren daar uh, mee bezig bent geweest. Uh, hoe hebben die uh, dat uh, begeleid allemaal? Ja, ja, die hebben ook gewoon heel veel erover verteld en zo. En, uh, ja. Heel, heel veel over verteld, waar je er zelf wat over kan vertellen. Ja, en daar hebben we dan een gedicht over gemaakt. We hebben best wel veel geleerd en daar kunnen we dan over een gedicht maken. En dat konden we dus vandaag vertellen. Gedichten maken, ben je daar goed in? Ja, je zegt in ieder geval dat ik heel goed ben in schrijven, verhalen schrijven. Nou, dankjewel. Dankjewel, ja. Leuk hè, Jaap Koper die sprak afgelopen dinsdag met de leerlingen daar op het Badhuisplein. Heel enthousiast over het thema vrijheid. Mooi om dat weer eens terug te horen, Albert-Jan, op de radio. Ja, dat deed hij ook goed hè, want hij stelde open vragen. En zo, de kinderen zijn niet zo spraakzaam, zeker niet als microfoon onder hun neus. Maar hij ze toch de, de, de mooie statements te ontlokken, nee, keurig. Ja, geweldig, geweldig. Straks Nico Wognum. Hij is uh, van de Rotary uh, Zandvoort en uh, ja, dit is eigenlijk een uh, initiatief uh, van de Rotary uh, in samenwerking met onder meer de gemeente en, uh, en, uh, en vele andere partijen. Daarover uh, heb jij veel meer hè, of niet <laughs> Albert-Jan? Ik, ik zie je al helemaal zwaaien. Dus, uh... Ik zie een intro al te vertellen. Oké, okay. ja, nee, ja, we... ja, zometeen komt het uh, keurige intro van uh, Albert-Jan, maar eerst een uh, lekkere gouden oude. Op ZFM wordt iedere houwe ouwe platina. Gaan we houden uit de tijd dat er nog echt heel veel singles uh, werden gedraaid. Op zo'n draaitafel, Kan je dat nog herinneren, Albert Jan? Ik heb alles nog. Jij hebt alles Ik nog. Heb, heb alles je alles deze nog. soms ook nog van uh, Jim Croce? Ja, ja, nou zeker. Is dat is ja? veel LP's. Ja, zo, hoor. zo, zo. Ja hoor. de bad, bad Leroy Brown. We gaan weer uh, terug naar het uh, Badhuisplein afgelopen dinsdag. Ja, want daar waren uh, ook leden van de Rotary Club Zandvoort aanwezig... in het kader van 75 jaar vrijheid. Zij hebben gastlessen verzorgd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. En daarnaast kregen de leerlingen een opdracht mee om hun gevoel dat ze krijgen van bij vrijheid in een bepaalde kunstvorm onder ogen te brengen. Het resultaat was de verzameling van gedichten tot tekeningen en van, van colla collages tot kunstige bewerkte foto's die met de hulp van het Zandvoort Museum op fotopanelen werden afgedrukt. Uh, het, als volgt, uh, met onze collega Jaap Koper sprak ook met de vertegenwoordiger van de Rotary Zandvoort, namelijk Nico Wognem. Ook de Rotary is erbij betrokken bij dit educatieve project, uh, Rotary Zandvoort. Uh, Nico Vogtnam is degene die, uh, die dat uh, namens de Rotary uh, eventjes doet. Uh, hoe hebben jullie uh, daarnaar gekeken? Nou, we hebben daarna gekeken. De start is geweest eigenlijk door het nieuwe Joods namenmonument wat in Zandvoort komt. Daar hebben wij als Rotary ook een steun aan gegeven. En daarnaast heb ik toen voorgesteld om een educatief project ernaast te zetten. Waardoor de jeugd vooral in Zandvoort ook hoort waar de vrede en de vrijheid vandaan komt. En nou, dat hebben we toen opgepikt. En in samenwerking met het Zandvoort Museum is daar een uniek lesprogramma uit voortgekomen. En dat is een, uh, ja, een succes geworden, mag ik mogen stellen. Is het de bedoeling dat dat ook uh, ja, wat, wat, wat structureeler gaat worden? Nou, de wens is al uitgesproken bij de scholen. Om, uh, die waren zo enthousiast ook over de gastlessen die Rotarians hebben gegeven. Uh, dat zij hebben gezocht om uh, volgend jaar het te, weer te gaan herhalen, als dat mogelijk is. Dus ja, daar zijn we, gaan we natuurlijk positief op in. Ja, het, uh, hebben de, de Rotarians dan ervoor gezorgd uh, bijvoorbeeld dat er mensen die iets met die oorlog te maken hebben... dat ze dat uh, bij de kinderen over uh, konden dragen? Uh, iets, iets van belevingen en uh, ervaringen, dat soort dingen. Nou, de ervaring in die zin is natuurlijk overdrachtelijk geweest. De, ja, er is veel bekend over de oorlog, ook zeker in Zandvoort. En het verhaal hebben wij ook gezegd onder elkaar... Uh, zeker ook in de geschiedenis van Zandvoort, dat mag en moet ook wel een keer verteld worden. Zeker ook aan de jeugd, van wat is er hier gebeurd voor de oorlog, waar is het uh, rijke Joodse leven in Zandvoort vandaan gekomen. Hoe is Zandvoort als internationale badplaats ontwikkeld? Die hele geschiedenis die hebben we in beeld gebracht en ook verteld aan de kinderen. En daaruit uh, is natuurlijk ook gekomen hoe uh, het in de oorlog hier uh, ook plaats heeft gevonden. En, uh, ja. Hoe Zandvoort in de Vadervolkeren, om het zo maar even te zeggen, zijn plek heeft gekregen. Ja. Dat is een beetje de immateriële ondersteuning als ik het zo begrijp. Of zit er ook nog iets van materiële ondersteuning in? Ja, nou, we hebben uiteindelijk als Rotary hebben we dit hele project bedacht en ook vormgegeven. We hebben daar dus ook de PowerPoint presentatie voor gemaakt voor de les van de kinderen. We hebben een boekje gemaakt. We hebben affiches gemaakt die we hebben gekregen van het Zandvoort Museum. En, en in samenwerking met het Zandvoort Museum hebben we de contacten met de scholen gekregen. Want uh, ja, het Zandvoort Museum heeft een uniek uh, uh, tijdlijnprogramma waarin dit project uitstekend kon passen. Dus uh, er is een hele mooie samenwerking ontstaan die zeker uh, ja, mogelijkheden geeft voor de toekomst. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan en ik hoop uh, dat wij elkaar nog pillen maar aan mogen treffen op tel van dit project. Nou, mooi interview van uh, onze collega Jaap Koper met uh, Nico Wognem. Hij is van de Rotary Zandvoort en uh, ja, jij zei het al uh, in, uh, in je voor, uh, voorwoord. Ja. <laughs> Om, uh, de, ja, de, zij hebben ondersteund het uh, project en hebben ook uh, gastlessen gegeven op uh, de basisscholen hier in uh, Zandvoorts. Mooi thema, uh, vrijheid. En dat is dit jaar 76 jaar. Maar ja, verleden jaar kon er helemaal niks doorgaan. Dus nee. eigenlijk wordt het 75 jaar nu nog even extra in het zonnetje gezet. Geel terecht uiteraard. En meer hierover lees je uiteraard ook op de Facebookpagina van CFM. Of onze eigen CFM app En mocht je de app nog niet hebben, dan zou ik hem even downloaden. Want ja, dan blijf je meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes... En uiteraard kan je luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dus download de ZFM-app. Zoek hem even op en download hem nu. Hier is Yes, de Nieuwe Ziel van Ellen Clark.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 Cause when you get that call Get up out of your seat uh -huh. And when you're tripping Every time you fall Get back to your feet Sit with your body, mind and soul Bring it out to take control Just another way you land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 hij is weer goed hè, de nieuwe single van Ellen Clark en die heet uh, Yes. Nou, die uh, single in de gaten, kan wel eens een uh, hele grote hit gaan worden hier in Nederland. En Ellen Clark is toch weer een beetje Sanford dus met graag te gedraaid uh, zo op de zondagmiddag. En we gaan nog even naar het voetbal, zo vlak voor uh, drie uur de wedstrijden van vandaag. Nou, FC Emmer heeft dus uh, mooi gewonnen van de Heracles Almelo. Daar werd het 3 tegen 1. Maar om half drie zijn de twee wedstrijden gestart. Jij houdt uh, Ajax in de gaten ja, tegen koop. Groningen. Ajax is constant in de aanval, maar komen er niet door. Tussenstand Ajax AZ 0-0. ADO Den Haag tegen uh, Fortuna Sittard. Ook daar is het uh, 0 tegen 0. Als moment. En een kwart voor, <coughs> kwart voor vijf hebben we nog Feyenoord thuis tegen Vitesse. Mooie wedstrijd. En dan FC Twente tegen FC Utrecht. Ook een dat hele mooie, mooie hef, hef. pots. Haal jij de kikker even uit je kelder? Dan gaan wij ja. op naar het nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn we er uiteraard nog twee uur lang met dit zondagmiddagprogramma. Leuk dat je luistert en houd de radio aan. DAB kanaal 6A, daar kan je CFM op ontvangen in de hele regio.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 Juist als ik denk dat we beter gaan zijn wij weer het huis met de lampen aan Aan uit, aan uit, we gaan ervoor Zwart beeld, te stoppen, slaan we door En al die tijd had ik nog ook We hadden het toch beloofd Ik had het ook niet zo bedacht Weet dat jij niet bij me past Heb het zo vaak geprobeerd En ik wou dat het anders was Hebben er zo hard in geloofd En ik weet jij deed dat ook Toen kwam jij met de krap